Klaas-Jan Huntelaar moet tegen Duitsland in de spits spelen. Zo blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Bijna 60% procent wil Huntelaar in de spits. met Robin van Persie erachter. Het vertrouwen in Oranje is na de nederlaag tegen Denemarken flink gedaald. Bijna 60% procent denkt dat Nederland in de groepsfase strand. Een week geleden was dat 24%. Procent. In Australië is na 32 jaar een einde gekomen aan de bekendste verdwijningszaak van het land.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 Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dinsdag 12 juni. Goedemorgen. Wij staan natuurlijk met z'n tweeën op nummer 1. Uurt zo Tof. wie je erg op de. Zo is dat, Marcel. CDA-kandidaat in lijst voor de Tweede Kamer staan. CDA-voorzitter Rutpeom, komt het vertellen. En de nummer twee, dat is alvast een verrassing. Nou ja, niet helemaal meer. Staat Mona Keizer. We spreken haar na acht uur. En Douwe Egberts gaat vandaag naar de beurs. En uh, is weer een zelfstandig bedrijf. Jeroen Schutteijzer volgt de beursgang vanochtend. Aan een islamwetenschapper vragen we of er een Sharia-raad in Nederland moet komen om te adviseren. En daar praten we over door met PvdA Tweede Kamerlid Kadisha Ariep en Arabist Moritz Berger. Verzekeraars willen dat Nederlandse schepen beter beveiligd worden tegen piraten, spreken de directeur van het Verbond van Verzekeraars. En politiek verslaggever Hans Andringa kijkt vooruit op het debat in de Tweede Kamer... over het onverdoofd slachten. Hoort meer over het olifantendrama in Dierenpark Emmen. Tussen half negen en negen praten we met de bondschoots van Jong Oranje... Cor Pot over Rusland en Dik Advocaat. Bewegingswetenschapper Raoul Oudejans weet hoe het fysiek gaat, fysiek gaat met onze jongens. En Jeroen de jaren zoekt uit wat er in Garkov te doen is en... Uh... Vooral als er niet wordt gevoetbald. En u hoort ook nog Duitsers over Oranje. O oh jee. Dat er meer in het Radio 1-journaal. Tot 10 uur. U kunt ons dus ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. Opnieuw lag de Syrische stad Homs onder vuur. Waarnemers van de VN proberen de stad binnen te komen... maar mogen Homs niet in. Verenigde Staten vrezen dat de Syrische regering... opnieuw een bloedbad wil veroorzaken. Correspondent Sander van Horen over de aanvallen.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 de stad. Speciaal voor gezend Kovi Anand maakt zich grote zorgen. Die zegt: "Er zitten gewoon op dit moment mensen gevangen in hun huizen. Die kunnen geen kant op en in die huizen zijn ze dus ook niet veilig als daar een mortier op neerkomt. Ja, dan kun je je voorstellen, er zit er een groot gat in het huis en dan heb je een probleem als je erin zit." Dus hij maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de gewone burgers in oude stad van Homs op dit moment. Secretaris-generaal ki Moon van de Verenigde Naties eist onmiddellijk toegang tot de Syrische stad al hefa Ban wil dat waarnemers van de Verenigde Naties de stad in kunnen. Sinds de opstand vorig jaar begon zijn al meer dan 14.000 mensen omgekomen. Als het aan verzekeraars ligt, mogen particuliere beveiligers... van Nederlandse schepen bij Oost- en West-Afrika wapens gebruiken. De overheid moet dat toestaan, vinden de verzekeraars. De bemanningsleden op schepen lopen volgens hen steeds vaker gevaar door piraten... Alleen vorig jaar al werden zo'n 800 opvarenden gegijzeld door piraten. De politiek wil dat alleen de overheid met geweld mag ingrijpen. Een verkeerde keus, zegt het Verbond van Verzekeraars. De internationale koopverdij verzekert zich internationaal. Dat wisselt gewoon, maar veelal op de Engelse markt ook. En ja, die eisen worden opgeschroefd omdat men de risico's ziet toenemen. En als je dat niet meer onder Nederlandse vlag kunt doen... omdat de wet het hier niet toestaat... Ja, dan worden die reders natuurlijk gedwongen om te kijken naar andere mogelijkheden... De overheid zet wel gewapende mariniers in op schepen... maar volgens de reders en de verzekeraars zijn dat er te weinig. Te weinig om alle schepen te kunnen beschermen. Dus je moet uh, stappen zetten. En als je dat niet doet, dan gaan die reders natuurlijk hun schepen onderbrengen... bij landen waar het wel goed geregeld is. En dat kost Nederland dus geld. Cyprus en Malta bijvoorbeeld staan bewapende particuliere beveiligers wel toe. En Dat zou ertoe kunnen leiden dat Nederlandse reders... de Nederlandse vlag verruilen voor die van bijvoorbeeld Cyprus. Vandaag spreekt de Tweede Kamer over de strijd tegen de piraterij. De controversiële en bekendste verdwijningszaak van Australië lijkt opgelost. Baby Azaria Chamberlain verdween 32 jaar geleden... tijdens een kampeertocht uit de tent van haar ouders. Die zeiden dat ze was meegenomen en gedood door een dingo... of een wilde hond. En dat klopt, zegt de lijkschouwer in Darwin nu. Het is clear dat er is is in particular circumstances een dingo is capable of attacking and taking en and causing the death of young children. Een dingo kan inderdaad een klein kind meenemen en doden, al dus de lijkschouwer. In 1980 oordeelde de rechtbank dat de ouders Azaria hadden vermoord. Moeder Lindsay werd tot levenslang veroordeeld, maar kwam na zes jaar vrij. En nu is dus bewezen dat ze altijd onschuldig is geweest. Want een dingo roofde inderdaad de baby uit de tent. A dingo or dingo's entered the tent, took Azaria, and carried and dragged her from the immediate area. Mrs Chamberlain, upon being alerted to Azaria's cry, returned to the tent area to see a dingo near the tent. Raising a cry which alerted others, Mrs Chamberlain then ran for a short distance after the dingo back to the tent, confirming that Azaria was missing is dus nooit teruggevonden. Het is het vierde onderzoek dat justitie heeft laten verrichten naar de verdwijning van de baby. Dankzij de uitspraak van de lijkschouwen is de doodsoorzaak van Azaria definitief vastgesteld. De is ook verfilmd als een cry in the dark met Meryl Streep in de hoofdrol. Computerbeveiligingsbedrijf Kaspersky zegt dat de makers van twee virussen gericht tegen het Iraanse kernenergieprogramma hebben samengewerkt. Volgens Kaspersky zijn de virussen bijna identiek. Virusonderzoeker Roel Schouwenberg. We zagen dat er een bepaalde soort code eh, voorkwam in zowel eh, Stuxnet als Flame. Wat ons deed geloven dat er eh, in elk geval iets van een gedeelde bronnen waren voor beide projecten. En wat we nu hebben gezien is daadwerkelijk eh, code van Flame in de eerste variant van Stuxnet... Wat duidelijk aangeeft dat deze twee teams minimaal één keer daadwerkelijk hebben samengewerkt. Nou, ze zijn misschien dan bijna identiek. Ze hebben niet per se hetzelfde doel. De Stuxnet had inderdaad een destructive doel. Flame lijkt voor zoverre alleen een spionageoperatie... waar men veel informatie probeert te winnen van de doelwitten. Maar Flame is ontzettend modulair opgebouwd. En er zijn vele modules in omloop waarvan wij waarschijnlijk ook een aantal niet hebben. Het kan goed zijn dat er een module bestaat voor Flame... maar die is nog simpelweg niet gevonden. En volgens Schouwenberg maakt een georganiseerd netwerk de virussen. Zeker de flame spionageoperatie, die minimaal tien keer zo groot is als enig iets wat we daarvoor hebben gezien. Dat kan alleen door een overheid gesponsord zijn. Daarnaast voor een gewone cybercrimineel is dat natuurlijk niet direct een financieel gewin om een nucleaire enrichment facility te saboteren. Dat wijst natuurlijk wederom naar een overheid die opdracht heeft gegeven tot het creëren van deze malware. Als vast komt te staan dat beide virussen door de Verenigde Staten zijn gemaakt, is dat pijnlijk voor president Obama, want hij beschuldigde juist Rusland, China en allerlei andere landen van computerspionage. In België is uitspraak gedaan in een geruchtmakende rechtszaak, het zogenoemde exorcismeproces, meldt de VRT. Zes mensen stonden terecht voor een fallikant afgelopen duiveluitdrijving bij een jonge vrouw. De twee hoofdbeschuldigden krijgen negen jaar cel, de vier anderen straffen met uitstel. Ze zijn veroordeeld voor de dood van de 23-jarige Latifa Hachmi bijna acht jaar geleden. Ze was een maand lang slachtoffer van gewelddadige... islamitische uitdrijvingsrituelen. De vrouw moest grote hoeveelheden water drinken... werd geslagen en onder water geduwd tot ze uiteindelijk bezweek. Eigenlijk hadden de beschuldigden op het eerste proces in 2006 al moeten terechtstaan voor foltering. Toen ging het nog maar over slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Het duurde uiteindelijk nog zes jaar voor het tot een assize-proces over foltering kwam. Dat is te lang en daarom zijn de straffen minder zwaar. Volgens de rechtbank hebben alle zes de verdachten gefolterd. En op de beurs wordt het vandaag de dag van Douwe Egberts. Dit oer-Hollandse bedrijf gaat naar de beurs. En dan is er koffie. Douwe Egberts koffie, lekkere koffie. En dan kan het dus gehandeld worden vanaf vandaag in de aandelen DE. Maar de echte notering volgt pas op 9 juli. Want dan is het bedrijf pas definitief afgesplitst van het moederbedrijf Sarah Lee. Een openingskoers is nog niet bekendgemaakt. Analisten schatten de marktwaarde van DE Master Blenders 17,53... na de beursgang op circa 4 miljard euro. We blijven bij de beurzen die van gisteren en vandaag... Europese steun voor Spanje heeft maar weinig rust gebracht... op de financiële markten, zo bleek. Aanvankelijk reageerden beleggers positief... op de 100 miljard euro die voor Spanje opzij is gezet. Maar de winst op de beurzen ging al snel in rook op. Dat gold niet alleen voor de Europese. Ook voor die op Wall Street. De Dow Jones sloot ruim 1 procent lager. De technologiebeurs Nasdaq verloor 1,7 In Azië staat de Japanse Nikkei na een paar uur handel... op een verlies van ruim 1 dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes. Tori Amos geeft dit najaar een concert in Nederland, werd gisteren bekend. Zangeres zal op 1 oktober samen met het Metropoolorkest... een optreden verzorgen in de Doelen in Rotterdam. We kozen iets voor bijt, -tom bijt. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's going to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go to sleepy times This is not really this oh, this oh, this is not really happening. You bet your life. It ends. You bet your life it ends, oh, honey. You bet your life. It's a peel out the watchword. Just peel out the watchword. She knows what's going on. Seems we got it cheaper. All the sweet tears are gone Gone to the other side With my hands I could be baby There must have been A nice price She's putting on be strong love This is not really This is not really Happening You bet your life it What Reemers hoorde u met Cornflake Girl, najaar dus een concert in Nederland... in Rotterdam, in de Doelen. Ja, we blijven in Rotterdam. 150 bioscoopbezoekers van Pathé... hebben gisteren de film niet kunnen afkijken... vanwege een ware wolkbreuk boven het theater in Rotterdam. De riolering kon de regen niet aan. De hele avond bleef daardoor de bioscoop dicht. Verslaggever Matthijs Holtrop trof teleurgestelde filmliefhebbers aan. Jongstel komt aanlopen, wil graag naar de film... Ja, yeah, we hebben net online voor de movies at Het is 8.30 uur. Dus we we hebben niet veel tijd. Maar helaas, het uh, gaat niet door. Er is wateroverlast voor eens te lezen op een geel papiertje uh, op de deur. Oh, oh. Nee. Oké. Okay. <laughs> ja, en wat nu, hè? als het geen film wordt? <laughs> er is no alternative alternatief right now. <laughs> Dat moet nog even worden bekeken. Ik no ja. heb We hebben al een kaartje gekocht. Oh, welke film?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 De machine Zo. Dus het plan is om met stofzuigers nu alles weer schoon te krijgen? Ja, als het goed is wel, ja. Dat zal wel motten. Want met anders, iets anders kan je het niet. Nee. Dus uh... we gaan beneden nog pompen zetten. We gaan beneden nog pompen zetten Jack's Casino. Ja. En dan wordt alles naar buiten geloosd. Het, het is dan een op... laag water van, nou ja, hier maar een paar centimeter. Ja, maar, maar, maar het, is een, wel, het ja. is een flinke oppervlakte. Ja, het is een hele is flinke oppervlakte. Ja. 40 tot hier. 40 centimeter hoog. Ja, tot aan de onderkant eigenlijk van de wc-potten. Ja, klopt. <lacht> ja, het is niet al te fris werk, hè? Nee, nee um, het is niet anders. Het hoort erbij, toch? Soms mooie klussen, soms iets minder mooie. Ja. Want je kan nu letterlijk de drollen opzuigen. Ja. <lacht> oh, <goed>. Inderdaad. We gaan verder. is Nou, is makkelijk bij het ontbijt. Mogelijk zijn de werkzaamheden in de straat bij de bioscoop trouwens... de oorzaak van alle problemen met het regenwater in Rotterdam. Het Nederlands muziekcentrum in Amsterdam dan gaat ook al dicht. Maar dat heeft heel andere reden. Want dit centrum gaat dicht omdat de overheid de subsidie stopt. En dan hebben we hebben het over een archief van anderhalve kilometer aan LP's. Bladmuziek, concertposters en oude opnames. En dat archief verhuist naar de Universiteit van Amsterdam. Doodzonde, zeggen de muziekliefhebbers, want daarmee wordt het archief een stuk minder toegankelijk en gaat een hoop kennis verloren. Paul Sanders liet zich rondleiden door Paul Gompers. Je hoort de kraak, hè? Je hoort de kraak in deze EP, die nooit eerder is uitgebracht van trombonist F.B. Hots met zijn ensemble. De FB Holtz, is vooral bekend vanwege zijn schrijverskwaliteiten, hoofdprijswinnaar Maar daarna speelde hij dus ook trombone, Dixieland Pipers onder andere begin jaren 50. En zeer verdienstelijk, zo te horen. Ja, was een, uh, hij was een meester in alles wat hij deed volgens mij. Er komt een langwerpige doos uit de archiefkast en daarin een groen, beetje vergeeld boek met daarop. Even kijken wat het staat toch.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 Uh, het gaat om het hele Nederlandse repertoire wat ons betreft... en niet alleen uh, de een of de andere muzieksoort. Al dus Paul Gompers van het Nederlands Muziekcentrum in Amsterdam... moet het hele archief dus verhuizen naar de Universiteit van Amsterdam. Wat weegt zwaarder? Het welzijn van dieren of de vrijheid van godsdienst? De Eerste Kamer beslist vandaag of het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren... de prullenbak ingaat of dat onverdoofd slachten wordt verboden in Nederland. Veel partijen zien veel meer in het convenant dat staatssecretaris Bleker met islamitische en joodse organisaties heeft gesloten. Maar Marianne Thieme is nog altijd optimistisch. Ik hoop dat ik de Eerste Kamer er kan van overtuigen... dat het convenant echt niet deugt. Dat we eigenlijk de huidige situatie volledig laten zoals die is. Als er dan praktische bezwaren zijn, juridische bezwaren zijn... dan ben ik uiteraard als initiatiefneemster bereid om daar... Ja, Heel goed naar te kijken, samen met de Eerste Kamer. Maar de Eerste Kamer is er dus wel heel erg enthousiast over dat convenant... dat staatssecretaris Bleker heeft afgesloten met de Joodse en moslimbeweging. Ze zien het helemaal zitten op deze manier. En wat stelt u dan voor? Ja, kijk, waar, waar uh, sommige leden van de Eerste Kamer bang voor zijn... is dat in de ontheffingsmogelijkheid... om dus toch te slachten volgens de uh, onverdovende methode... maar dan met allerlei andere uh, ja, technische uh, hoogstaande snufjes... dat dan misschien de discussie ontstaat... in hoeverre er uh, nog wel inperking van de vrijheid van godsdienst mag blijven bestaan... of dat ze moeten vechten als het ware voor die vrijheid van godsdienst... op dat niveau van een algemene maatregel van bestuur. Misschien ga ik nu iets te juridisch... Maar het komt erom neer dat u wel uit wil gaan van dat onverdoofd slachten verboden is... tenzij je kan aantonen dat die rituele manier van slachten niet meer dierenleed veroorzaakt dan de reguliere slacht. Ja, en om dat aan te tonen dient dus te komen met uh, wetenschappelijk bewezen methoden... die dat uh, inderdaad dan ook garandeert dat de dierenwelzijn op hetzelfde niveau is of misschien nog wel beter als uh, tijdens de reguliere slacht. Maar voor bepaalde religies geldt een uitzondering... zodat zij het op hun manier mogen doen. En dat is die vrijheid van godsdienst. Ja, en die vrijheid van godsdienst wordt ingeperkt met dit wetsvoorstel. En dat is op grond van openbare zeden. En dat is ook een beperkingsgrond... wat ook in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mensen ook staat. En vrijheid van godsdienst is nooit absoluut. Dat kan ook niet. Denk aan vrouwenbesnijdenis. Denk aan uh, uh, bescherming van kinderen. Alleen waar mensen aan moeten wennen... zeker ook in de Eerste Kamer... En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 Het NLS Radio 1-journaal Sport. Rafael Nadal is de koning van Roland Garros. In de finale rekende hij in vier sets af met Novak Djokovic. En dat betekende zijn zevende toernooizege in Parijs. Een record, want Björn Borg deed het ooit zes keer. Voor Nadal een eer, maar niet het belangrijkste. Voor well, mij really no. anyway, is het echt een honneer. Maar voor mij is het belangrijkste no. is dit tournament. Voor mij is dit tournament het meest speciale tournament van de wereld. En voor mij is het weer hier in de centraalcourt een finale. Having this trophy with me is iets onvergetelijks. En ik ben really, echt really emotionel. En het you know, is misschien een van de meest speciale momenten in mijn carrière. Het voetbal op het Europees kampioenschap boekte Gastland-Oekraïne een verrassende overwinning. Ze pakten de Zweden met 2-1. Met dank aan twee goals van Routinier Shevchenko. En daar waren ze in Zweden niet zo blij mee. Acteur vindt er aan nu blij dat hij komt in de Staf in de straf van de Tonique. Nee! Toch wel, goed. Rina wint en gaat daarmee aan de leiding in de pool. want Engeland en Frankrijk, hielden elkaar op 1-1. Het Nederlands elftal vliegt vandaag naar Garkov... want morgen speelt het daar tegen, hè? Duitsland, heeft u misschien al gehoord. Verdediger <laughs> Joris Matthijs is er dan uh, weer bij. Hij is weer helemaal fit en beseft dat hij voor Oranje... nu al de wedstrijd van het toernooi gaat spelen. In principe is in Nederland-Duitsland altijd een beladen wedstrijd... en nu helemaal, voor ons is het drop of eronder. Ja, we hebben er heel veel zin in en uh, daar doe je het uiteindelijk als voetballer ook voor. En, ja, en wij hebben echt het vertrouwen dat we, don of we woensdag die Duitsers kunnen verslaan. Ja, we zitten nog midden in het DK, tenminste. Tot woensdag in ieder geval nog eventjes. <laughs> Over twee maanden begint de Eredivisie alweer. En hoe, meteen in het eerste speelweekend staat Ajax AZ op het programma werd duidelijk uit het definitieve speelschema... dat de voetbalbond KVB publiceerde. Verder gaat Feyenoord in de eerste speelronde op bezoek bij Utrecht. PSV speelt uit tegen RKC. Twente ontvangt SC Groningen. Wielrenner Peter Sagan heeft in de ronde van Zwitserland... al zijn tweede dag succes geboekt. Zaterdag won hij de eerste etappe en gisteren ook de derde. In de sprint was de Slovaak te sterk voor de Australia Baden Cook en de Portugees Rui Costa die behield de leiderstraat. Radio 1. NOS Journaal. Het is uh, half zeven. Liesel Thomas, een goede goedemorgen. goedemorgen. De Purmerendse wethouder Mona Keizer staat op de tweede plaats van de conceptkandidatenlijst van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ze werd na partijleider van Haarsma Buma tweede bij de lijsttrekkersverkiezingen. Kamerlid Sander de Rouwen komt op plaats drie. Meer namen zijn nog niet bekendgemaakt.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 De Boliviaanse president Morales heeft vanochtend een ontmoeting met SP-leider Roemer. SP-kamerlid van Bommel zegt dat Morales zichzelf heeft uitgenodigd. Hij praat met belangrijke mensen en dus ook met de nieuwe premier, zegt Van Bommel. En Douwe Egbert staat vanaf vandaag genoteerd op de Amsterdamse beurs. Er kan nog niet echt worden gehandeld in het aandeel DE. Echte notering volgt op 9 juli als het bedrijf definitief is afgesplitst van het Amerikaanse Sarah Lee. Een openingskoers is nog niet bekendgemaakt. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online.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 Awb ah, verkeersinformatie. Het is nog niet zo heel druk. Er staan in totaal drie files. totale lengte is 6 kilometer. Ze staan onder andere op de A7-hoorn richting Zaandam... tussen Purmerend-Zuid en de afrit Weidewormer, 2 kilometer. A9-alkmaar richting Amstelveen... tussen het knooppunt Beverwijk en het knooppunt Velzen, 2. En dan de A15-Rotterdam richting Europoort... tussen het knooppunt Vaanplein en rotterdam scharloos 2 kilometer. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verdient...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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In mei gingen duizenden Russen de straat op om te protesteren... tegen de omstreden herverkiezing van president Poetin. En vandaag is het weer raak. En opnieuw zijn alle pijlen gericht tegen het bewind van Poetin. Maar nu in het algemeen. En in het bijzonder is deze demonstratie gericht tegen een nieuwe wet... die vorige week is aangenomen door het Russisch parlement. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Um, Geert, een demonstratie tegen een wet om te demonstreren. Wat houdt die wet in? Uh, nou het, is, het is een nogal draconische wet... die in recordtempo door het parlement is gejaagd. In drie dagen tijd is die door het Lagerhuis, het hogerhuis, gejaagd... en is die ook nog eens ondertekend door president Poetin... en gepubliceerd in uh, zeg maar de Russische staatscourant. Uh, dat is ongekend en het uh, had duidelijk te maken... met deze grote demonstratie van vandaag. Men wilde die de wet voor deze demonstratie afhebben. En wel omdat daar uh, allerlei bepalingen in staan... die het voor de politie heel erg makkelijk maken... om mensen op te pakken... Voor het minste of geringste. Uh, er zijn hele hoge boetes uh, nu in het vooruitzet gesteld uh, voor deelname aan uh niet gesanctioneerde uh, bijeenkomsten, maar uh, waar het vooral om gaat... is dat, uh, dat de politie mensen kan oppakken als uh, uh, ze vindt dat uh, het verkeer wordt gehinderd... of andere uh, uh, burgers worden gehinderd, uh, of ja als er, als er ergens iets gebeurt... Wat, uh, wat, wat in strijd is met die wet. Uh, het laat ongelooflijk veel ruimte voor willekeur uh, bij de, aan de kant van de politie... En, uh, ook al zegt Poetin bijvoorbeeld dat, uh, dat er in verschillende westerse landen veel uh, ja, uh, zwaardere wetten bestaan. In de praktijk worden die wetten uh, niet tot, tot uitvoering gebracht. Uh, en worden de boetes in andere landen, bijvoorbeeld in Amerika of Canada of Engeland, uh, uh, nauwelijks gegeven. Um, in Rusland uh, is de verwachting dat dat wel zal gebeuren. Git, waar is uh, Poetin mee bezig? Want er zijn ook allerlei um, huiszoekingen gedaan bij verschillende tegenstanders van de Russische president gisteren. Kan je daar meer over vertellen? Ja, er zijn uh, huiszoekingen gedaan bij meer dan tien uh, activisten... onder hen verschillende prominente uh, uh, mensen uit de oppositie... ook uh, organisatoren van het protest van vandaag. Uh, niemand gelooft dat, dat het toeval is dat het juist de dag voor die demonstratie is gebeurd. Uh, want uh, die mensen die moeten vandaag, als die demonstratie in de gang is... Uh, bij het Openbaar Ministerie, bij een onderzoekscommissie verschijnen. Uh, en ze kunnen dus niet deelnemen aan die demonstratie. Dus het is duidelijk dat daar... een link is. Um, en uh, die, die, die, die, die huiszoekingen die hadden te maken met uh, die vorige grote demonstratie van 6 mei die uh, zoals bekend is uitgelopen op een aantal rellen. Uh, er zijn wat gewonden gevallen aan beide kanten. Er zijn honderden arrestaties verricht. Uh, ze hadden vier weken de tijd om die huiszoekingen te doen als die nodig zouden zijn geweest. Maar daar hebben ze mee gewacht tot uh, enkele uren voor uh, deze demonstratie. Um, ja, wat daaruit voort zou komen dat weten we niet. Uh, er is veel Geld aangetroffen bij sommige mensen. Uh, ze hebben alles meegenomen, uh, zelfs tot en met de de de, de schoolschriftjes uh, toe, tot en met kinderfoto's. Uh, de hele boel is overhoop gehaald bij veel mensen. Uh, men was dus duidelijk op zoek naar iets, uh, een stok zeg maar, om deze mensen mee te slaan. En misschien dat dat hmm. nog zal gebeuren. Komt er veel kritiek natuurlijk op dit op dit beleid, uh, zowel van de oppositiebeweging als ook internationaal. Wat is nou schadelijker voor Poetin die demonstraties of dit of deze manier van ingrijpen? Uh, nou je ziet dat uh, alles wat er gebeurt, he, dus ook die, die, die, uh, die huiszoekingen um, en allerlei andere dingen... Die, die, die, die leiden in feite weer tot meer protest. Je hebt de indruk dat, dat ze denken dat ze uh, door die mensen, uh, door die huiszoekingen te doen... of door mensen te arresteren, dat ze de angel uit dat verzet halen. Maar de verwachting is juist dat er vandaag meer mensen dan, dan aanvankelijk verwacht zullen komen... juist uit woede over wat er gebeurt. Uh, omdat mensen het gevoel hebben dat het land langzaam afglijdt naar politie. Ja, over iets dat heel veel lijkt op Wit-Rusland, wat nog steeds de laatste dictatuur van Europa wordt genoemd. Uh, de, de duimschroeven worden er duidelijk aangedraaid onder Poetin, onder uh, zeg maar het nieuwe bewind van Poetin. Dat is het algemene gevoel bij althans een deel van de bevolking. En dat zal er waarschijnlijk toe leiden dat die protesten uh, voorlopig niet zullen afnemen. Nee, en denk je dat mensen nu uh, vandaag inderdaad op de bom geslingerd zullen worden, analoog aan die nieuwe wet die er is? Nou, het, het, het valt te bezien, het, het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft uh, aan de vooravond van de demonstratie gewaarschuwd... dat de politie bijvoorbeeld mensen zal gaan oppakken die gemaskerd zijn. Dat mag ook niet meer volgens de nieuwe wet. Um, maar ja, als je, je 50.000 mensen hebt, en dat is het aantal dat vandaag verwacht wordt in Moskou bijvoorbeeld, op straat uh, of misschien nog wel meer. Um, als je daar met een grote politiemacht arrestaties gaat verrichten, dat kan ook weer onvoorspelbare gevolgen hebben. Hè? De, de, de politie heeft ook een hele grote verantwoordelijkheid in deze. Hmm. We je echt afwachten wat, uh, ja, wat die wet in werkelijkheid gaat betekenen. En wat dat betreft is vandaag toch het uur van de waarheid. Nou, dan horen we later vandaag nog van jou. Geert Groot Koerkamp, dank je wel. A dingo's got my baby. Een dingo heeft mijn baby meegenomen, dat was de wanhopige uitspraak van de moeder van Azaria Chamberlain, 32 jaar geleden. Het negen weken oude meisje verdween tijdens een kampeertrip bij Ayers Rock in Australië. Aanvankelijk werd de moeder verdacht, maar die ontkende altijd dat ze iets met de dood van haar dochter te maken had. En vandaag kreeg ze van de lijkschouwer gelijk. Correspondent in Australië, Robert Portier. Uh, Robert, maar even terug naar die kampeertrip in 1980. Wat kun je ons er nog over vertellen? Wat is er bekend over de verdwijning van Azaria? Nou, uh, dat gezin was uh, in 1980 op bezoek gegaan naar Uluru, de grote rode rots in het uh, midden van Australië. Waren gaan kamperen, niet al te ver daar vandaan, en uh, ze hadden hun kind meegenomen. Nou, het was bekend in die periode dat er dingos rondom de kampeerplaats zaten. Maar niemand dacht er eigenlijk al te veel uh, over na. Want die dingo's dacht men dat waren eigenlijk gewone vriendelijke honden. Uh, en daar, uh, nou ja, ze leefden daar dan wel, maar die deden niemand kwaad. S'avonds lag het kindje in de tent te slapen. De ouders waren bij het kampvuur aan het koken. Toen uh, ze opeens merkten dat hun baby vermist was. Zelf hebben ze altijd gezegd dat dat lag aan een dingo... die het kind uit de tent heeft gesleept... Maar de politie geloofde ze niet en de moeder werd dan ook veroordeeld... voor de moord op haar baby en tot levenslang veroordeeld. Die straf die werd zes jaar later uh, teruggetrokken... toen een vestje werd gevonden met bloed eraan vlakbij een dingo -hole. En uh, dat uh, vestje, daarvan wist men zeker dat dat uh, van de baby was geweest. En dus was de moeder wel vrij... maar was nog altijd niet duidelijk waar het kind nu eigenlijk aan overleden was. Ja, mm, vrij. En, en dan na 32 jaar toch nog dat onderzoek van de lijkschouw. Waarom is dat gedaan? Ja, absoluut. De ouders wilden graag erkend hebben... dat die dingo daadwerkelijk hun kind heeft meegenomen. Zij hebben in de loop der jaren duidelijk gemaakt... dat dingo's wel degelijk gevaarlijk zijn. Er zijn een aantal aanvallen bekend. Maar dat een dingo een kind meeneemt, dat was dan misschien wel algemeen aanvaard. Maar dat het kind ook overleden was door de aanval van die dingo... Nou, daar wilde men toch liever niet aan, maar daarover was de lijkschouwer vandaag toch heel erg duidelijk. Azaria Chamberlain died at Uluru, then known as Ayers Rock, on the 17th of August, 1980. The cause of her death was as the result of being attacked and taken by a dingo. Nou, je hoorde te zeggen: het kind is overleden als gevolg van een aanval van een dingo. Nou, dat is natuurlijk indirect. Men heeft altijd gezegd van, uh, die dingo heeft dat kind wel meegenomen. Maar wij weten niet of het kind ook is overleden, is doodgemaakt door die dingo. Nou, daar stapt men vandaag eindelijk vanaf. Ja. En dus is dit de uitspraak waar de ouders op hebben zitten wachten? Ja, zonder meer. Ze waren uh, heel erg uh, blij, opgelucht. Uh, spraken ook van eindelijk gerechtigheid. Maar uh, ja, het is toch denk ik vooral een kans om deze hele zaak... nou eindelijk na die 32 jaar achter zich te kunnen laten. This has been a terrifying battle. Better at times. But now some healing en a chance to put our daughter's spirit to rest. Nou dit was de vader uh, van Azaria Chamberlain en die dus inderdaad vertelt dat uh, hij um, hopelijk nu in staat is om deze zaak achter zich te laten. En ook de moeder, die ooit wat levenslang was veroordeeld, die reageerde. Zij was natuurlijk ook blij dat ze deze zaak uh, eindelijk kon afsluiten. Uh, ze waarschuwde nog steeds wel ervoor dat Australië een gevaarlijk land is... en dat nu eindelijk is aangetoond dat die dingo's niet zomaar vriendelijke... wat wild geworden uh, huisdieren zijn, maar dat het daadwerkelijk gevaarlijke roofdieren zijn. En ook de overheid wilde de zaak blijkbaar snel achter zich laten... want uh, het was nog geen half uur nadat de lijkschouwer uh, haar bevindingen had gepresenteerd... dat de familie Chamberlain met een nieuw uh, bewijs van overlijden... buiten het uh, gemeentehuis stond, waarop was vermeld dat hun baby was overleden... als gevolg van de aanval van hun dingo. Robert Portier, onze correspondent aan Australië over baby Azaria en de dingo. Oranje moet morgen rekening houden met een levensgevaarlijke spits. De aanvaller die de manschaft aan de zege hielp tegen Portugal... is een echte goaltjesdief. Al is hij in het Duitse elftal niet onomstreden. Mario Gomes is zijn naam. Edwin Cornelissen maakt een portret van Goed, wij hebben een spitse discussie. Moet hij spelen? Van Persie. Of hij? Wie anders dan Klaas-Jan Huntelaar?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 Wat heeft een collega van mij gezegd? Giovanni Trabattoni. Trainer is geen idioot. Ja, dat is makkelijk praten, natuurlijk, achteraf, want we weten hoe het gelopen is. Light up Gomez! Gomes! Gomez! werd de matchwinner. Het belangrijkste doelpunt in zijn Interland-carrière. Ja, dat is richtig. Dat was ook uh, gefühlsmässig het schönste en het belangrijkste. Ik heb me natuurlijk zeer gefreut über dieses Tor. Het doelpunt dat hij uitgerekend maakte op het moment dat de Rivaal Klose klaar stond om in te vallen. Fußball is nog maar kurios. En, ähm, je hebt de Miro gesehen. Ik heb me gedacht, dass er für mich komt. Ik wusste aber auch, dass ik nog een Chance bekomme. Ja, dat war dan einfach zo. Dat sollte so sein. Der Ball wurde abgefälscht en landete op mijn kopf. Guardias! Guardias! Atkriwijtschatra! Goudhaantje Gomez sloeg toe.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 Gomez ziet het vooral als opbouwende kritiek uit de Bayern-familie. Want Shaw had hem tijdens de Oktoberfesten zelf gezegd. Uh, ik zie zo so ongelooflijk veel potentieel bij je. En uh, ik möchte damit niet dat je dich kritiseren. Sondern ik möchte damit uh, bezweken dat je het laatste jaar aus je rausholst. So uh... En zo zie ik dat jetzt ook. En Gomez ziet geen enkele reden om te veranderen. Hij somt maar even op. Ik geloof, ik ben in de laatste. Vijf, zes jaar de erfolgreuze Duitse team. Ik heb in de laatste twee jaar in de Champions League, in modernen voetbal, in de moderne Champions League, de meeste toren naar Messi gemaakt. Also. Oranje is gewaarschuwd. Dan is kom de Het profielwerkstuk van twee VWOers over een verbetering van het treinverkeer heeft pro prorail de ogen geopend. Wel straks met een van die knappe koppen. Eerste verkeersinformatie bij de AMB. Tamara Abrahamsmans. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen. Um, nou ja, dinsdag wordt een normale ochtendspits uh, verwacht door ons. Uh, het is meestal een van de drukste spitsen van de week. Het drukst wordt het op de wegen rond Rotterdam en Utrecht. En tegen half negen, het drukste moment, verwachten we zo'n 200 kilometer file. Op dit moment staan er in totaal vijf files. Ik noem even de langste. Dat is de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Hoogvliet en Spijkenissen staat nu 4 kilometer file. Dankjewel, Tamara Bruggemans okay. bij de ABB. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, we zijn het al, morgen mag Oranje weer in Garkov tegen de Duitsers. Ondanks het verlies van Nederland tegen Denemarken is de wedstrijd eh, nog steeds de grote knaller. En de vraag is: is de rivaliteit tussen de buurlanden nog altijd zo levendig als voorheen? De Duitse fans willen desgevraagd best even laten horen dat ze er echt zin in hebben. Ook tegen Nederland. En sommigen weten ook al hoe die wedstrijd gaat eindigen. Ronald wordt 4-1 uh, verliezen. Maar Robin Robben wordt 1 verschieten. verliezen. Ze gaan verliezen met 4-1, want Robben gaat alles missen. We, we treffen hem in het finale nog maar elkaar.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 Dat ja, had een heleboel menge met respect te doen. Vooral ook met deze erfrischende offensief voetbal. Also niet zo die variante, ik versuch maar irgendwie door Sondern ik wil hier ook Spaß hebben. Voor het frisse aanvallende voetbal, niet kosten wat kost winnen. En dat zie je ook bij de fans. Er is altijd feest, zoals een feest vieren met een oranje legioen. Daar hebben we ook gewoon bewondering voor. Daar had men, geloof ik, deze tactische herangehensweise ...durgaans zich abgeschaut bij de Niederländern. Maar ze auch ook gleichzeitig nog een beetje modifiziert. We hebben voor een deel op de tactiek afgekeken.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 van de kwalitatieve voraussetzung her, zijn beide eigenlijk op een richtig goede week hier. Hmm. Nou, dat is dan weer een hele andere invalshoek. We zijn beide op de goede weg. Een reportage van Wouter Meijer. 18 leerlingen uit 6 VWO en hun leraren krijgen vandaag de onderwijsprijs... van de Koninklijke Nederlandse Academie van de Wetenschappen. Elk jaar reikt de academie die prijs uit voor de beste werkstukken... die er op scholen zijn gemaakt. En de winnende leerlingen krijgen een studiebeurs voor hun eerste collegejaar. Helene Baks zocht voor het onderwijsprofiel natuur en techniek... samen met klasgenoot Jordi Zomer uit... hoe de dienstregeling van de treinen kan worden verbeterd. En beide zitten op de Van de Kapellen gemeenschap in Zwolle. Helene, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom hebben jullie op het spoorboekje gestort? Um, ja, Wij vonden samen vonden allebei logistiek een heel interessant onderwerp. En we vonden het wel lastig om ja, iets te vinden. En we dachten van, ja, logistiek, dat vinden we zo interessant... Laten we gewoon logistieke bedrijven gaan schrijven. Dus we hebben brieven geschreven naar bedrijven die ja, iets met logistiek te maken hebben. En waaronder dus ProRail. En zij reageerden heel positief en ze hadden wel een leuke opdracht voor. We zijn daar op gesprek geweest en nou, wij werden ook hartstikke positief. En uh, dit is de uitkomst. Ja, nou, want ProRail kon wel wat hulp gebruiken, hè? Nou ja, het is niet... Ja, het is aardig nieuws met uh, van alles. Maar het is niet dat we... Daar zijn we niet meer mee bezig geweest. We zijn meer bezig geweest met de toekomst. We willen de capaciteit op het spoor vergroten, omdat steeds meer mensen met de trein gaan reizen. Mm -hmm. En wij hebben een bouwsteen geleverd aan het grote onderzoek van hoe kunnen we de capaciteit vergroten op het spoor. En wat hebben jullie gevonden? Uh, we hebben de studiebeurs gevonden, allebei. Nee, gevonden. Eigenlijk... Wat, wat, wat, wat, oh. wat, wat hebben jullie ontdekt? Hoe kan het beter? Wat hebben we ontdekt? Um, uh, we hebben uh, Aanpassingen aan de infrastructuur hebben we als uh, uitkomst gevonden. Uh, je hebt zeg maar zijn op het spoor. Dat zijn een soort de stoplichten van het spoor. En je voor de machinisten een zijntje machinist of ze uh, mogen doorrijden... of ze harder moeten rijden, of ze moeten remmen, stoppen. Mm -hmm. En door die afstand tussen die seinen te veranderen... Uh, kunnen er meer treinen achter elkaar doorrijden. Mm -hmm. En daardoor vergroot je de capaciteit van het spoor. En wat zei ProRail ervan? Vonden ze het een goed idee of zeiden ze... ach, dat wisten we al lang? Nee, ze vonden het een heel goed idee. Ze hadden wel een vaag idee dat het zo ongeveer zou zijn. En wij hebben berekend bij hoeveel meter het precies is... en wat precies het effect zal zijn. Ah, en zit het erin dat ze het dan ook overnemen? Ja, dat, ze gaan er wel mee bezig. Maar het zijn aanpassingen aan de infrastructuur... dat zal dus dat niet op de ene, van de een op de andere dag uh, ja, toepasbaar zijn. Dus ja, het gaat over meerdere jaren. Maar ze zijn er wel mee bezig. Ja, dat klinkt zo dat simpel is. eigenlijk, hè, om die afstand wat te vergroten... zodat je wat meer treinen kwijt kunt. Ja, we gaan de afstand gaan we verkleinen. En dat je vaker een seintje krijgt. Precies, andersom. Ja. ja. Oh, nou, dat klinkt nog steeds heel simpel. <laughs> <laughs> en en ja, hoe zit het met de veiligheid van, van, de, op, op het spoor? Want dat is natuurlijk een groot probleem. Ja, inderdaad. En we hebben ook heel erg gekeken wat de invloed is op vertragingen. Want je wil niet dat één trein. Uh, ja, als één trein vertraging heeft, dat dan de hele dienst in de soep loopt. Mm -hmm. Dat was een heel groot factor. En. We, wat wij niet, niet onderzoek naar hebben gedaan, is veiligheid en de geluidsoverlast en dat soort dingen. En dat is gewoon omdat wij maar 80 uur hadden voor ons profielwerkstuk. En als ja, wij moesten focussen op de basis, op het begin. En jullie zijn niet uitgenodigd om te blijven, om nog, daar ook nog onderzoek <laughs> naar te doen? Nee, nog niet. Maar we gaan allebei eerst studeren. Goed. En wat? En dan uh, zien we wel verder. Ik ga technische bedrijfskunde studeren. En Jordi wil graag econometrie gaan studeren. Wensen wij jullie allebei alvast heel veel succes en gefeliciteerd dankjewel. met het winnen. En bedankt voor het verhaal. Heel u wel. Helene Baks. Graag gedaan. Goedemorgen. Dag. Daar is Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Het aantal bezoekers bij de huisarts of apotheek zal de komende jaren flink groeien. In 2025 zal het meer dan verdubbeld zijn. Dat komt vooral door de vergrijzing. Zo staat in een onderzoek dat de Landelijke Huisartsenvereniging vandaag presenteert. Meldt de Telegraaf. Over 13 jaar is het aantal 65- en 75-plussers met ruim 40% procent toegenomen. Van ouderen is bekend dat ze vaker gebruik maken van zorg. Ook apothekers, fysiotherapeuten en tandartsen krijgen het in 2025 een stukje. De kans dat alle 19 bonden meegaan in de vernieuwing van de FNV is klein, schrijft Trouw. Niet echt een verrassing, maar goed. Zelfs als ze zich allemaal aansluiten bij de nieuwe vakbeweging... lijken nieuwe conflicten onvermijdelijk. Bij de presentatie van het definitieve vernieuwingsplan... reageerden de bonden gisteren voorzichtig. Er was al eerder veel kritiek, maar die was niet eensluidend. Veel jongens blijken een eetprobleem te hebben... tijdens hun middelbare schoolperiode, dat schrijft het AD. In een onderzoek zijn 300 jongens vier maanden lang gevolgd. Een 10% van hen telde elke calorie en weegt te weinig. 2% gebruikt zelfs laxiermiddelen. Spits schrijft over de kenmerken van die jongens met eetproblemen. Ze sporten extreem veel, hebben een vertekend lichaamsbeeld... en een lage eigenwaarde. Eetproblemen worden vaak gezien als meidenziektes... waardoor jongens er niet over praten. Dan naar de Volkskrant. Die krant schrijft op de voorpagina over Amerikaanse bezorgdheid... over de huiszoekingen die de Russische politie gisteren deed... bij politieke tegenstanders van president Poetin. Had het er eerder over in de uitzending. Bij zeker tien woningen van oppositieleiders... drongen gewapende agenten binnen. Voor vandaag is dus die grote betoging aangekondigd van de oppositie. Maar de belangrijkste protestleiders moeten zich... één uur voor aanvang melden op het politiebureau... waardoor zij de demonstratie zullen missen. Maar inmiddels heeft de Russische regering nieuwe wetten uitgevaardigd om demonstraties met strenge sancties tegen te gaan. Dat roept in Washington serieuze vragen op. Nederlanders die op het allerlaatste moment nog de wedstrijd tegen Duitsland willen bijwonen kunnen spotgoedkoop aan kaartjes komen, schrijft het AD. Tientallen oranje fans zien een reis naar Oekraïne opeens niet meer zitten en dumpen hun entreekaart op het internet. Normaal kosten tickets in de poolfase van het EK tussen de 30 en 120 euro, maar nu gaan ook de duurdere plekken al van de hand voor slechts een paar tientjes. Door het verlies van het Nederlands elftal tegen Denemarken hoeft de reis voor veel voetbalfans niet meer zo nodig. Na zeven uur gaan we er alles aan doen. Moil je het nog om... even over Gullit hebben? Over Gulut? Wat ja, is er met hem dan? Nee, mm -hmm. alweer. Je verwacht het niet. Oh. Nou, goed. Ik had er net in de telegraaf. We hadden het over. Over de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer natuurlijk. Uh, die lijst die is er. Inmiddels zijn we zijn druk aan het bellen als het goed is, is de CDA-voorzitter Rutte Peetoom straks. De volledige lijst voor ons. En verder hebben we het over DE. Douwe Egbers gaat vandaag naar de beurs. Jeroen Schutijzer is al in Amsterdam. Vocht vanochtend de hele beursgang tot en met de gongslag om 9 uur.